3 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Culturele instellingen die voor subsidie in aanmerking willen komen. moeten voortaan zeker 17,5% eigen inkomsten hebben. En voor podiumkunsten geldt een maximum van 21,5%. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro bezuinigen op de culturele sector.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 Nederland blijft tot eind september meedoen aan de NAVO-missie in Libië. En deze maand loopt het mandaat van de huidige missie af... en het kabinet wil dat met drie maanden verlengen. Dat gebeurt met vrijwel dezelfde bijdrage als nu. Dat is met F-16's en een mijnenjager en zo'n 200 militairen. Die moeten het luchtruim en de Middellandse Zee bewaken. Volgens premier Rutte is met de missie al het een en ander bereikt... maar nog niet genoeg. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen... dat er nog steeds meldingen zijn van vreedheden tegen onschuldige burgers. Van verkrachtingen eh, en de veiligheid voor Libische burgers... is helaas nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Nederland zal niet meedoen aan bombardementen op gronddoelen op Libië. Het kabinet dreigt Griekenland niet verder te steunen. Minister De Jager zei dat Nederland niet instemt met extra steun... als niet wordt voldaan aan een groot aantal nieuwe ingrepen... in de Griekse economie. Hij eist maatregelen van Griekenland die heel streng en heel pijnlijk zijn... Voor de jager is het cruciaal dat banken nu ook gaan meebetalen aan de steun. Het is niet de Nederlandse uh, burger geweest... Die, waardoor uh, de Grieken in de problemen zijn gekomen. Ons beleid is het niet waardoor Griekenland in de problemen is gekomen. Het is aan de Grieken zelf om te laten zien... dat zij bereid zijn om alle maatregelen te nemen om uit die ellende te komen. Bij Hogeschool in Holland is bijna negen ton onterecht uitgegeven. Dat staat in het inspectierapport over de misstanden bij de Hogeschool. Van de 9 ton is 360.000 euro uitgegeven aan extra salarissen, vergoedingen en leaseauto's. Redacteur Josephine Truiman. Er werd ook teveel gedeclareerd voor zakelijke lunches en diners. Er werd een adviesbureau ingehuurd. Um, en daar zou men een korting op krijgen. Nou, Die korting is dan nergens meer terug te vinden in de boeken alles bij elkaar opgeteld, kom je aan een bedrag van ongeveer 9 ton. Vooral oud-voorzitter Jos Elberts en oud vicevoorzitter Lijn Lein hebben geprofiteerd, zegt de inspectie. Ook de Raad van Toezicht krijgt verwijten... die heeft alle regelingen voor bestuurders goedgekeurd. Vorig jaar kwamen de eerste signalen naar buiten... dat de leiding van Inholland exorbitant had gedeclareerd. Geert Dales, die op dat moment bestuursvoorzitter was... stapte in oktober op en maakte zijn eigen declaraties openbaar... om aan te tonen dat hem weinig te verwijten viel... De inspectie concludeert dat dat inderdaad het geval is. Het weer bewolkt en kans op een bui. Temperatuur 16 graden aan zee en een graden of 20 in het binnenland. Morgen eerst zon, maar smiddags vanuit het westen buien en iets lagere temperaturen. Awb verkeersinformatie. Door het lange Pinksterweekend is het druk in het midden van het land en rondom Arnhem en Nijmegen op de A50 bijvoorbeeld. Er staat in het hele land 100 kilometer file. Ik noem even de bijzonderheden: de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Maastricht Aken Airport en Maastricht 7 kilometer en op de A4 vanuit Antwerpen in de richting van Bergen op Zoom tussen Zandvliet en Marquisaat 4 kilometer. Er heeft daar een vrachtwagen in brand gestaan, maar de weg is weer vrij. A4, Vlaardingen-Hoogvliet. Daar staat tussen Vlaardingen-Oosten en het knooppunt Benelux. Drie kilometer door een ongeluk. De linker is bij knooppunt Benelux afgesloten. En het is druk op de A12 vanaf Duitsland in de richting van Arnhem. Tussen de grensovergang en Arnhem staat in totaal zeven kilometer.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent hier van harte welkom. Jongeren moeten niet vanaf hun 16e, maar pas vanaf hun 18e alcohol kunnen kopen. Een debat zo direct. En de column van Justus van Oel over de Ayatollahs van de Wereldvoetbalbond. Wilt u reageren? Doe dat via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl of twitter ons hashtag AvroVML. 1, 2, 3... Carrière en, en kinderen! Welkom. Hun aantal neemt toe en de druk op hun ouderschap ook. De twee verdieners met kinderen. Hoe verdelen zij de tijd tussen werk en carrière enerzijds... en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding anderzijds? Denkt men niet te makkelijk over het nemen van kinderen als ambitie overheerst? Bij ons een echtpaar dat het combineert. Kinderen en werk. Teun en Lisbeth de Beuker. Welkom. Ja, denk je wel. Hallo. Hallo. Uh, hoeveel kinderen hebben jullie? <lacht> Wij hebben uh... nou, even kijken, vier kinderen. Vier, ja. Zeg geen schrijver. Ja. Vier. Vier kinderen? Vier kinderen, ja. Hoe, he hoe heeten ze? Uh, de oudste Tim. Tim. Dat is uh, degene met een open ruggetje. Ah, oh. Nog steeds? Ja, nog steeds. Ja, dat, uh, ja, hij is 17. Het is te duur om dicht te laten maken nog voor ons. Nog altijd helemaal ja. open. Ja, en dan hebben we nog twee meisjes. even van 13, één van 9. Ja? En dan hebben we nog een nakomertje, Bas van anderhalf. Oh, ja. oh wat leuk. Hoe, hoe oud is die, ja. die, jongste, die jongste, Anderhalf. Anderhalf, zegt hij net. Dus, uh, ja. 17 en anderhalf. kan het wel half, vragen, dus. maar hij zegt het eigenlijk net. Ja. Laten we het een, een gezellig gesprek houden. Ja, laten houden we de... dat doen, ja. Nee, nou, nee. aan mij ligt het niet. Um, het gaat toch over de twee verdieners waar we het toch ja, over willen we uh, hebben. We werken allebei. Ja, uh, zeker. Je, allebei werken. Wat, wat doet u voor de kosttegevraag? Ik kostte werk in van? de sloperij. Niet zeggen wat ik doe. Nee, jij werkt in de entertainmentindustrie, de okay. vermaaksindustrie. Oké, okay, nou, dan zal ik het verder neer. hobby en werk uh, gecombineerd ja, eigenlijk? Ja, nou, ja. ja. Van in jouw ogen. Wel, welke tak van de entertainmentindustrie? Dus, uh, zullen uh, we even uh, door. Schoenen. Ja, ja, dat is goed. Ik, ja. ik hoop dat we het, het een beetje gezellig kunnen houden. Ja. Dat het, het is vrijdagmiddag. Ja, maar ligt ja. het niet. Nee. <laughs> nee. Mooi. Um, god, die, die, die Tim, dat, is, uh, dat uh, lijkt me een extra zorg op zich. Als die, uh, ja, die is... god, nah, ja. Dit is moeilijk bekijkt, want hij ligt de hele dag op bed. Ja, Precies, op zijn buik. buik. Ja, we hebben een ja. beetje gaas uh, over zijn rug Tegen ekelen. de vliegen. Ja, ja en uh, ook de kleine Bas is er vorige maand een keer te ingaan staan. Ja. Te halen, dat, dat is heel vervelend. Die ging lopen in een... Dat heel vervelend. We hadden er ook niet op gerekend. Maar goed, wij zijn dus eigenlijk altijd weg. Dus... Aan het ja. werk... Aan het werk, ja. want we zijn aan het sparen ja voor sparen. een boot ja een boot dat ja, is jullie boot. ambitie om een boot te... Uh, ja we, willen, we te willen graag doen. een boot een boot een vrij luxe boot ja. willen we heel graag boot ja. ja dan gaan we dan met z'n tweeën lekker varen en Zo uh, is het. Ja. en die, die kinderen wel ja god, die moeten thuis met een beetje in de boel uh, die kunnen met ze op een gegeven moment dan is het al klaar weet je dan hebben wij ze op de op een gegeven moment moeten kinderen dat vind ik een overdreven zorg van de laatste tijd je denkt je kinderen zijn ook mensen die moeten ook gewoon zelf een goed doen ja hebben ze helemaal gelijk wat ze zegt hoor. Ze elkaar ook op, weet je. Tuurlijk. Tim ligt dan op zijn bed, maar die van 13, die kan heel goed. Die van een halve hoe weet hij ook weer? Uh, bas. Bas, bas. Bas, ja. Op bas. Bas. Bas. Maar die gaan niet mee op de boot? Bas. Nee, nee de, gaan boot gaan de boot is van ons. Dat is ons dingetje. Heel goed. Nou, wat leuks, hè. Wat, ja. wat, uh, ik niet wie, al, Als ik uh, mag vragen, want ik ben toch wel een beetje bezorgd uh, geraakt. Wie oh. zorgt er... Uh, voor de kinderen. Die, dat doen ze zelf dus. Dat, doen ze ja, dat zelf, zeg ik ja, net. Ja, vroeger haar moeder. Je moet moeder. wel een okay. beetje opletten. Ja, die moet je wel op. Op. Ja. Geen familie of zo? Of dat ze... ja, haar moeder deed vroeger wel eens, maar, maar die, is ja, die, die, die is dood. Ja. Ja. Ja. Nou, dat, dus dat ken je niet meer. Ja, Gewoon praktisch. Dat ken je niet meer. Ja, ja. Het op, hè. Ik ja. merk toch, ik ga toch vragen, hebben, jullie, hebben jullie eigenlijk spijt, omdat jullie zo'n grote ambitie hebben... In een boot? Dan ja, in deze. boot, ja. Ja. Hebben jullie eigenlijk spijt ervan ooit kinderen genomen Ja, ik wel. Ja, echt als haar op mijn hoofd dicht. Ik vaak ook. Het blijft aan je hangen. Ze ja, ja, nee, nemen het is, gewoon veel. Het zijn ook geen leuke kinderen. Het zijn zeker geen nee. leuke kinderen. Oh, nee. is, ja. Het zijn nee. hele vervelende. Het zijn agressieve. Uh, rotkinderen ja. eigenlijk. Ja. Dus ja. Geen manieren, niks. Nee. Dus nee, ja, dat... Sommige mensen treffen het, wij hebben het niet. Het zit ons niet mee. Vandaar nee. op die boot. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. We willen nou, dan weg. Dan, dan uh, ga je gewoon uh, met de boot uh, ja. lekker zo is het. weg. Als nou je nou met je vragen. Ik ben eruit. Nou, daar hoor. Henri van Loon, Pieter Bouwman en Sanne Wallis de Vries. Iedere week krijg je in vrijdagmiddag live twee mensen de vloer... om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor hier klaar. Twee mensen met verstand van zaken gaan in debat over één stelling. Vandaag de vraag, moet de minimumleeftijd waarop je alcohol mag kopen omhoog? Van 16 naar 18 jaar. Wethouders en burgemeesters van maar liefst 150 gemeenten pleiten daarvoor. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. Brancheorganisaties, koninkl Koninklijk Horeca Nederland... en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel staan in ieder geval niet te juichen... Daar gaan we het over hebben met de woordvoerder van die brancheorganisaties, Henrique Krielaat... en woordvoerder van de gemeente, Simon Dijkstra. Allebei welkom hier in de Kroon. Ja. Uh, mevrouw Krielaat, wanneer dronk u uw eerste uh, biertje? Of wat was het, beste neven? Of... <laughs> ik denk dat het een uh, glaasje wijn was. Een glaasje wijn, trok. ja. ja uh, Hoe oud was u toen? Uh, uh, nou, ik, uh, ik uh, denk dat ik bijna 16 was. Bijna 16? Ja, ja en dat, dat, dat kwam tot u via vrienden, familie. Thuis. Of had u het stiekem uh, thuis, via de familie? Meneer extra u? Volgens mij was het uh, 16 jaar, het was een bruin biertje Amstel. Zelf gekocht, zelf gekregen? Gekregen, van Met, ome Jaap. Ome Jaap, <laughs> ja. Uh, werd u gewaarschuwd toen u dat kreeg? Nee, weet dat uh, helemaal niet, dat was lekker. Mevrouw Krielhout, u? Nee, nee. Gewoon lekker. Gezellig, ja. U, u ja, gaat direct het... debatteren, beide, over de stelling of de leeftijdsgrens... voor het kopen van alcohol omhoog moet van 16 naar 18, nadat wij weer geluisterd hebben naar Kristel. bring it back one day De nieuwste single van Christel. En ik had gevraagd of je wist voor welke award zij aanstaande zondag uh, is genomineerd. En het antwoord op die vraag was de TMF Marco Borsato Award voor jong talent. Uh, is daarop geantwoord? Ik kijk even. Daar komt geloof ik de uitslag van de prijsvraag. Jaap de Greef en Sanne Martons hadden het goede antwoord. En die hebben dus de cd Ronan van Christel gewonnen gefeliciteerd. Daarmee, uh, Christel, uh, je bent dus genomineerd voor die award. Is ja. dat eigenlijk belangrijk? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, zeker als Marco Bassaat wel je nomineert. Dus dat is natuurlijk wel echt uh, gaaf. Ja, want wat, wat, wat levert je dat dan op? Nou ja, sowieso natuurlijk ook uh, aandacht, weet je wel. Er wordt uh, veel over geschreven. En uh, nou, zondag is dan de nominatie en het wordt uh, denk ik ook een gezellig feestje. En dan moet je hem nog maar krijgen natuurlijk. Ja. ja. Want er zijn ook andere, wat is het, Ben Zonders ja. en Go Back to the Zoo... zijn ook uh, genomineerd, wordt spannend. Mm -hmm. Jij bent eigenlijk per ongeluk als zangeres ontdekt, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, nou ja ontdekt. Ik, tenminste, het was eigenlijk toeval dat ik ben begonnen met zingen eigenlijk. En, uh, want hoe, hoe ging dat dan? Nou ja, de gieter is die... die uh... Die nu ook uh, met ons mee. Daar nu met jullie meespeelt. Ja, <laughs> dat het is eigenlijk Jan Manten. Ja, die uh, ontmoet ik op ongeveer uh, toen ik 16 jaar was. En uh, hij had toen een band en, ik, uh, en hij zocht een zangeres. En uiteindelijk, via mijn moeder, zeg maar kwam ik in dat bandje terecht. En uh, toen deed uh, Bart uh, deed, uh, auditie op, uh, op het Construoje in Rotterdam. Het is eigenlijk helemaal niet leuk dat ik dit nu vertel. Hè? Maar het, het is toch echt het verhaal. Maar toen uh, deed Bart auditie voor, uh, voor gitaar. En, uh, en toen werd hij afgewezen en ik werd uh, gevraagd. En jij docenten. kwam helemaal niet om aangenomen te worden nee, nee, ik ging gewoon met Bart, uh, met Bart mee om, uh, om zijn auditie uh, mee te begeleiden. Zeg maar. En uit solidariteit heb je hem nu weer in je band gevraagd. Ja, Want hij nee, kan toch best wel aardig gitaar spelen. Ja, hij spelen. kan hartstikke goed spelen. <gum> en we, we zijn daarna uiteindelijk ook allebei uh, op Enschede, uh, in Enschede op de popacademie beland. Dus, uh, de popacademie? uiteindelijk eigenlijk ja, niet op het conservatorium, maar op de popacademie. Uh, ja, de dat is ook wel een on onderdeel van het conservatorium. Maar ik heb eerst twee jaar in uh, Rotterdam gezeten en toen overstap gemaakt. Je zingt, daar is ook nog wel wat over gezegd in de publiciteit en zo, op, op je nieuwe debuutalbum, uh, ook het nummer Let It Be van de Beatles. ze mm -hmm. Zeggen altijd mensen, ja dat kan je helemaal niet maken, zo'n klassieker. Je... Ja, waarom hoe, nou waarom ja, durf je dat? Nou ja, ik, ik, vond, ik moet wel zeggen dat ik het ook wel spannend vond, vond om het te doen, maar uh, nou ja, we speelden bij 3FM, bij, bij, bij Giel Belen. en uh, daar moet je altijd een cover doen, wat op dat moment in de mega top 50 staat. En toen stonden de Beatles weer in de mega top 50, en toen dacht ik, ja, zal ik het doen? Zal ik het doen? En ik weet... Wat u ook al zegt, van nou, dat, dat, dat is wel spannend. Dus ik dacht, nou, dadelijk krijg ik alle Beatles-fans over me heen. Ik denk, maar ik ga het gewoon doen. Want het is eigenlijk ook een beetje ons. En waarom mag je er niet aan zetten? Het is zo'n prachtig liedje. En uh, toen hebben we wel onze eigen versie van gemaakt. En toen kregen we daar zoveel gave en positieve reacties op. Veel billen moest huilen, horen <laughs> Ja. Ja, dat het zal geholpen hebben. Het, mensen moeten het zelf gaan luisteren. Door mm -hmm. bijvoorbeeld naar jouw cd, Rolling, uh, te gaan luisteren. Je gaat het vandaag hier uh, niet spelen, maar we krijgen je nog wel twee keer te horen. Ja. Dank tot zover en tot zo direct. Goed oh, zo. So. Debat over de stelling, de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol moet omhoog naar 18 jaar. Met Simon Dijkstra, woordvoerder van de gemeente, die strijden voor die leeftijdsverhoging. En met Henrike Krilaat van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. U krijgt beide eerst twee keer een halve minuut om ongestoord uh, te spreken. En daarna mag u wat ons betreft vrij worstelen. Uh, Simon Dijkstra, u bent met het initiatief gekomen, de gemeente. Uh, dus om te beginnen aan u, 30 seconden om te zeggen waarom u het met die stelling eens bent. Ja, de argumenten die lopen, liggen, hangen of zwalken over straat, of in het ergste geval liggen in het ziekenhuis. En dat zijn over het algemeen jongeren onder de 16 die te veel uh, en te vaak uh, en overvloedig hebben gedronken. Uh, ja, en dat is iets wat zich de laatste jaren heeft uh, afgetekend. En, en dat moet gekeerd worden. Dus het wordt tijd om een nieuwe norm te stellen. En zeker die jaar uh, leeftijdsgrens van 16 jaar, die dateert ergens uit 1881. Dus daar moeten we nu van af. Ruim binnen de tijd. Dus we kunnen meteen door met Henrikke Krielaat van het Centraal Bureau Levensmiddelhandel. Waarom bent u het met de stelling niet eens? Nou, Wij zijn uh, geen voorstander van de verhoging van de, van de leeftijden. Omdat we merken dat uh, voor 16 jaar uh, nog maar nauwelijks draagvlak uh, bestaat. In, in de daden van jongeren. Ze, blijven dat, uh, ze proberen dat nog steeds te kopen. We zien ook dat ouders het uh, helemaal geen probleem vinden. 20% ongeveer van de ouders vindt het helemaal geen probleem. Dat hun kinderen onder de 16 jaar drinken. Uh, dus dat is al moeilijk genoeg om dat uh, te handhaven, uh, laat staan dat dat 18 is. Ook ruim binnen de tijd, schiet lekker op. Meneer Dijkstra, een half minuut om te reageren. Ja, kijk, dit is een inkoppertje. Want dat is precies de reden waarom je die verantwoordelijkheid naar je toe moet halen... als je dranken produceert en verkoopt. Dan kun je wel zeggen, er is geen draagvlak voor. Maar dan moet je je dat gaan aantrekken als burgemeesters en overheden... die verantwoordelijk zijn voor veiligheid op straat en de gezondheid voor jongeren... daaronder lijden. En ja, ik bedoel, de cijfers van de dokters de afgelopen weken, die liegen er niet om. En dat, daar kun je niet bij stil blijven staan. Daar moet je wat aan gaan doen. Daar ga je niet achteroverleunen. De laatste halve minuut voor mevrouw Krielaert. Ja, nou ja, het, het zijn ernstige gevallen. Dat ben ik uh, helemaal, uh, helemaal met u eens. Uh, uh, en wij trekken ons natuurlijk ook uh, wat aan van de gezondheid van de jongeren. Daarom doen wij heel veel inspanningen om die 16 jaar te handhaven. We hebben allerlei campagnes opgesteld. We instrueren de kassiers, we trainen ze, we trainen de mede, de leidinggevende. Uh, we hebben allerlei materialen overal in de winkel hangen... Uh, zodat mensen weten wat de, de regels zijn. En nou ja, we zien dat dat, dat dat heel lastig is, dat dat wel verbetert... maar dat dat nog steeds lastig is. Dat was de laatste halve minuut. Uh, om ongestoord te spreken, u mag ja. elkaar uh, gerust onderbreken. De Meneer Dijkstra, uh, u, u, zegt, uh, u schetste al, het, het probleem is groot. Hè? We zien gewoon de problemen op straat. Hoe groot zijn die problemen dan in die gemeente? Nou, ja, ik, ik weet niet of u uh, heeft meegemaakt... dat als iets gehuldigd moet worden en de vloeit bier... dan gaat het vaak fout en dan zijn er nog volwassenen. Kijk, drankprobleem en dronkenschap was ooit iets van volwassenen. Maar sinds de markt zich verbreed heeft... en ook heel gericht uh, op, op jeugdigen en jongeren... Uh, met allerlei leuke, kleurige, uh, smaakvolle alcoholische drankjes... zien we dat die leeftijdsgrens naar beneden is gezakt. En de gemiddelde leeftijdsgrens waarop kinderen beginnen met drinken... ligt zo rond de 12, 13 jaar. Ja, dat schrik ik me rot. Nou, u ja, u bent uh, er al vroeg bij, hoorden we net? 16, althans. Ja. Tegenwoordig is dat, geloof ik, niet meer vroeg. Bijna 16, oud en nieuw. Mevrouw, mevrouw Kiel, wat, wat is eigenlijk. Uh, waar bent u eigenlijk bang voor als die leeftijdsgrens omhoog gaat? Voor het geld? Nee, we zijn niet is. bang. Nee, dat is onzin. We oh. hebben een, uh, de, de omzet van de supermarkt is bij elkaar iets van 32 miljard. Uh, daar maakt bier uh, om eens wat te noemen, maar een paar procent van uit. Dus dat. dat we weten niet eens hoeveel het is als die leeftijdsgrens omhoog gaan... hoeveel omzet we daarmee missen. Maar dat op 32 miljard kan dat nooit een reden zijn. Uh, wat wel heel moeilijk is, wat ik net al schetste... Dat, die 16 jaar, uh, dat mensen in hun gedrag die 16 jaar nog niet eens accepteren. Dus de, de handhaving of, of de nalevingsproblemen bij, bij 18 jaar... die worden alleen maar groter. En als het dan gaat om 12-jarigen, dat die al beginnen met drinken... Ja, dan kun je de leeftijd op 20 zetten. Die, die 12-jarigen die, ja, die kom, komen er dus blijkbaar... Op een een andere manier. Dijkstra, dat is natuurlijk een punt. Hè. Uh, het mag nu uh, vanaf 16 jaar, maar daaronder wordt ook al gedronken. Dus je kan het wel op 18 zetten. Maar waarom zouden mensen zich er dan wel aanhouden? Nee, het is geen punt. Het is een drogreden. Kijk... Jongeren beginnen inderdaad steeds vroeger met drinken... omdat ze dus verleid worden. En dan kun je wel zeggen, er is geen draagvlak voor... want ze passen het gedrag er niet op aan. Nee, ik neem het de kinderen niet kwalijk... dat die op al die verleidingen ingaan. Moet je kijken wat op tv over ze wordt uitgestort. He, oh Gerso, oh Tirol, uh, New Kids, noem maar op. Daar wordt een referentiebeeld voor jongeren neergezet... wat kennelijk leuk is. Het woord zuipen, het is niet te turven daarbij. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat jongeren die die afwegingen nog niet maken... die hun hersenen nog niet hebben laten volgroeien... Uh, daarvoor In de verleiding komen. Maar moet daar niet iets aan doen in plaats van die leeftijd veranderen? Je yep, ook allemaal. Hè. Terecht heeft ook gisteren de horeca uh, bij, de, bij de Kamer discussie uh, laten weten... dat ze glad voor een hele brede aanpak zijn. En dat doen wij. We beginnen zoveel mogelijk eerst bij de jongeren zelf, bij de ouders... op de scholen, noem maar op. Je moet trouwens via de jongeren vaak nog de ouders weten te bereiken. Maar er is ongelooflijk veel beeldvorming... en een enorm gebrek aan kennis over wat er aan de hand is. Nou, en dat is de afgelopen jaren behoorlijk ingehaald. En je kunt nu niet meer volhouden met alle gezondheidsschade en veiligheidsellende... Die die je met alcohol op die jonge leeftijd krijgt... dat je dan nog niet als uh, producent en verkopers van drank zegt... ja, die leeftijd kan niet omhoog. Maar en van Gila, het, het moet allebei. Je, je moet iets doen aan het feit dat mensen zich er niks van aantrekken... maar ook die leeftijd optrekken. Nou, ik denk dat er zeker heel veel te winnen valt door, uh, door voorlichting. Uh, uh, je ziet dat kinderen er heel weinig van af weten. Ouders weten er heel weinig van af. weten vaak ook weinig af van het gedrag van hun kinderen. Ik denk dat je daar ook heel veel in kan winnen... En zodat ze niet uh, meer in die keten gaan zitten. En, want, maar hoe? Hoe lang krijgen we al niet te horen dat drank niet goed voor je is? Al heel lang. Al lang, maakt meer ja. kapot dan je lief is. Ja. Dus moet ja. Dus zegt, we moeten gaan. meer voorlichting... Uh, maar ja, dat, dat schiet ja. niet op, want dat wordt al heel lang gezegd. Nee, maar zolang je de, de, de coma-drinkers uit een rapport... wat vorige week is gepubliceerd... blijkt dat het overgrote deel het via vrienden of, uh, of thuis krijgt... Ja, daar, daar komt dan geen, geen verkoopleeftijd aan te pas... Dus je moet je toch richten, uh, je niet, moet niet heel op die veel wet, doen aan voorlichting, maar op en de omgeving. En dat is een hele lastige, en dat is thuis. Dus daar kom je ook niet zo makkelijk bij. Uh, maar ik denk dat je daar nog heel veel kan winnen. Ja, ja maar het, is, het is een heleboel onzin. Het, kijk, zo, zodra er alcohol in het spel is, treedt er ontkenning op. Vooral bij de gebruiker, hè? Iedereen is op zoek naar een argument waarom twee glaasjes per dag gezond voor je is. Je bedoelt, die, die volwassenen die zelf drinken, ja, die, die kun je daar niet op aanspreken? Nee, nee. nou ja, dat weet ik niet. Maar oh. iedereen moet voor zichzelf maar eens even in de spiegel kijken. Hoeveel drink ik? En is dat verantwoord? Dat kun je allemaal op het internet nagaan. Maar we weten nu gewoon dat hersentjes van kinderen... groeien tot je ongeveer 22, 23 jaar bent. En alles wat ervoor aan uh, verslavende stoffen wordt ingegooid... of het alcohol is of sigaret of wat dan ook, dat, dat, dat breekt dat af. Sterker nog, ik ben wel rot geschrokken als ik zie uitgelegd worden... door de kinderartsen, dat hersengebieden die nog niet zijn aangelegd... ook niet aangelegd worden... Dus eigenlijk groeien... moet het niet naar 18, maar naar 23? Nou, het liefst wel. Amerika doen ze naar ja. 21. Kijk, het valt allemaal onder wat we noemen... Betutteling en weet ik veel. Maar je moet het even de tijd geven. Het is een normverschuiving. We hebben dat met, met, met het roken ook gehad. Toen ik naar school ging, had je een trein met een niet-rookcoupé. En de rest stond blauw van de rook. Dat is nu helemaal tekenen. anders. Ja, Mevrouw Krielaat, uh, uh, als het u geen uh, geld scheelt, althans als het daar niet om gaat, waarom zou je het niet proberen? Ja. Nou, omdat de handhaving heel lastig is. Het, de controle, Bij, want dat ja, gaat nu controle, al mis met 16. Ja, ja, wij denken van eerst die norm van 16 en dan kun je altijd nog kijken... Ja, of mooi voorstel, verder... uh, maar, maar, maar meneer ja, maar, Dijkstraat is niet uit te voeren. Ja, maar daar word ik zo moe van. De handhaving is niet op orde. De naleving is niet op orde. Die bedoel ik. De, de naleving Je moet, de wet, moet je naleven in dit land... Ja. En ja, pas, maar, dan maar, moet je maar dat handen. is dus een feit. Dus ja. Dan kun je wel zeggen het woord 18, maar als die naleving niet gebeurt... Nee, nou ja, daar ligt dus een taak voor de supermarkt. Daar ligt een taak voor de horeca. Ligt een zij taak moeten voor zelf dat, strenger precies, worden. Zij moeten zelf... Ik... En kijk, en de voorzieningen zijn er, hè. Er bestaan tegenwoordige voorzieningen... waarbij je bijna 100% naleving in de, uh, de supermarkt kunt krijgen... op de verstrekking van alcohol onder de 16 jaar. Maar dat zeg mevrouw vrouw Gilla, dat doen we al. Nee, dat doen ze niet. Nee, nee, nee. Gister, nee de naleving is afgeslagen. De, de naleving, euh, nou ja, daar werken we natuurlijk hard aan. Dat die kan, kan Die kan beter, ja, absoluut. Oh, dan begin ik al te vermoeden, want dat is altijd mijn slotvraag. En daar, gaan we, daar zijn we namelijk al aan toe. Uh, uh, of u uh, beide iets of helemaal niets in de argumenten van de tegenstander ziet. Mevrouw Krielaat, zit er uh, toch wel iets in de argumenten van meneer Dijkstra... of helemaal niets? Nou, dat, dat iedereen zich inderdaad wel heel erg van bewust moet zijn... hoe gevaarlijk alcohol kan zijn... als je dat op te jonge leeftijd in te grote mate drinkt. Dat, dat ben ik zeker met meneer Dijkstra Meneer Dijkstra, eens. wat zit er wel in de argumenten van mevrouw Krielaat? Gila? Nou, niks. Kijk, ik weet, ik weet zeker... Kijk, we komen ook nooit tot elkaar. De argumentatie daar zijn wel degelijk kassa gedreven. Dat is heel simpel. En bij ons zijn ze vanuit veiligheid en gezondheid gedreven. Dus dat komt nooit bij elkaar. Maar ik heb het goed in mijn oren geknoopt. Ik heb gehoord dat de omzet binnen de supermarktbranche zo groot is... dat die paar procentjes drank er niet toe doet. Dus, dus, dat, dus dat argument dan, neemt uh, sinds, u in ieder geval mee. We komen mee. Gauw tot zaak. Nu nog zorgen dat u de Tweede Kamer omkrijgt. Dank je in ieder geval voor het debat hier. Henrike Krilaat, woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelhal... en Simon Dijkstra, woordvoerder van de gemeente. De Wereldvoetbalbond, Justus wat heeft onlangs het de van Iran Goed. Ja, ik zei Mafifa... Ik weet heus wel dat de Wereldvoetbalbond officieel FIFA heet... maar ik zie voldoende redenen om de Wereldvoetbalbond te vergelijken... met de maffia- een misdadige organisatie. Dus ik zeg FIFA. Ook ga ik straks een paar positieve dingen zeggen... over de Islamitische Republiek Iran. Het is mij bekend dat niet alleen de Wereldvoetbalbond... maar ook de regering van Iran door velen... als een misdadige organisatie wordt gezien. Het is dus niet nodig daarover e-mails en twitters... na vrijdagmiddag live te sturen. Tot zover de inleiding. In Iran wordt al jaren aan vrouwenvoetbal gedaan. Het vrouwenelftal van Iran was zelfs in de race voor de Olympische Spelen van Londen in 2012. Nu gelden in Iran strenge kledingvoorschriften, dus ook voor vrouwen die voetballen. Diezelfde wat overdreven dresscode geldt ook voor vrouwen die autorijden, wat in Iran dus mag. En ook mogen Iraanse vrouwen studeren, werken, echt scheiden, de pil gebruiken en voetballen in het nationale elftal van Iran, mits de kleding in orde is. Daarom werd voor het Iraanse vrouwenelftal een speciaal tenue ontworpen. Lange broek, lange mouwen, hoofddoekje en wat stof om de nek te bedekken. Maar klopte dat wel met de regels van de Mafifa? Ja, voor de vrouwen van Iran begonnen aan hun olympische kwalificatie... bezocht de baas van de Iraanse voetbalbond Sepp Blatter de baas van de Mafifa. Blatter keurde de outfit van het Iraanse vrouwenelftal goed. En dan is dat zo... De Iraanse speelden, voetbalsters speelden vervolgens hun eerste kwalificatiewedstrijd en niemand protesteerde. Het nationale Iraanse vrouwenelftal, wat mij betreft zeldzaam dappere meiden, kon blijven dromen van de Olympische Spelen. Maar vorige week bij de Interland tegen Jordanië ging het alsnog mis. De Mafifa had zich bedacht. Bij nader inzien was de kleding van de Iraanse voetbalvrouwen toch in strijd met de regels. De Iraanse voetbalvrouwen verloren de wedstrijd reglementair met 3-0 en zaten huilend op het veld. Nou ben ik wel eens in Iran geweest en daar heb ik ook gesproken met vrouwen. Meestal van het type slim hoger opgeleid, betere middenklasse. Precies het soort vrouwen dat denkt scheid aan het regime en de macho cultuur. Ik ga gewoon lekker voetballen. Dat soort zelfdenkende vrouwen, en daar zijn er veel van in Iran... zijn de motor van de verandering. Dus als ik iemand een plekje op de Olympische Spelen in Londen zou hebben gegund... zijn dat de vrouwen van het Iraanse voetbalelftal. Maar dat gaat dus niet meer lukken vanwege hun islamitische voetbaltenu. Maar waarom vond de Maffifa die outfit van de Iraanse vrouwen... eerst wel in orde en bij de wed tweede wedstrijd opeens niet? De kledingvoorschriften waren niet veranderd. Wat was er dan wel veranderd? Als ik de Maffifa een beetje ken... is deze vernedering van de, Italia van de Iraanse voetbalvrouwen het werk van Sepp Blatter. Deze Blatter, baas van de Maffifa, had voor zijn overtuigende herverkiezing... de stemmen nodig van zoveel mogelijk sportbonden... Nu zijn er in de wereld veel regeringen die een pesthekel hebben aan Iran. De Verenigde Staten, Israël, Saudi-Arabië, Bahrein, Irak, Libanon, Nederland. En zo kan ik er nog tien noemen die Iran liever nergens willen zien. Niet op de Olympische Spelen en zelfs niet op de wereldkaart. Kortom, met het kapotmaken van de Iraanse voetbalvrouwen... heeft Sepp Blatter ongetwijfeld een paar extra stemmen... van nationale voetbalbonden binnengehaald. Mede dankzij de Iraanse voetbalvrouwen... is Sepp Blatter dus nog steeds de hoogste ayatollah van de Mafifa. Hij was trouwens ook de enige kandidaat. Just as <applaus> my Het nieuws, het NOS Journaal, Dick de Haag. Radio 1 Het NOS Journaal in de toekomst is nog maar plaats voor zeven gesubsidieerde orkesten... in plaats van tien en van de zeven dansgezelschappen blijven er vier over. Verder krijgt een aantal theatergezelschappen geen subsidie meer... net als een aantal filmfestivals en een opera-gezelschap. Welke instellingen verdwijnen is nog niet duidelijk. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro bezuinigen op de culturele sector. Volgens staatssecretaris Celstra zijn daarbij scherpe keuzes nodig... en moet de sector meer worden gestimuleerd om op eigen benen te staan...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 AMB ah, verkeersinformatie. Door het lange Pinksterweekend is het al flink druk in het midden van het land en rondom Arnhem en Nijmegen. Er staan nu 36 files bij elkaar opgeteld 130 kilometer. Ik noem even de bijzonderheden. Het is aansluit op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Eerst tussen Muidenberg en Blarikum over 6 kilometer. En daarna 11 kilometer tussen Laren en Amersfoort Noord. A2 naar Maastricht, tussen Maastricht Aken Airport en Maastricht 7 kilometer. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem staat eerst tussen de grensovergang. En 7 naar 3 kilometer en een stukje verderop tussen Duiven en Arnhem Noord. 6 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En Welkom terug. Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We gaan het hebben over de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Zelstra op cultuur. Topinstellingen worden ontzien. Een reactie van toneelgroep Orkater en wellicht ook van de Raad voor de Kunst. Barbara Barend is hier om de sportieve diepte- en hoogtepunten... van de afgelopen week met ons door te nemen. U kunt op alles reageren via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl... of u kunt ons twitteren, hashtag Afro VML. Mm. Ja, dames en heren, de radiokok, het is niet echt een kok... maar het gaat wel over eten. Vanwege de EEC-infecties in Duitsland... zien we nu ook in ons land veranderende eetpatronen. Bij mij aan tafel Theo en Margreet Slachter. Ze waren vegetariërs en nu... afijn, welkom, mevrouw meneer Slachter. Ja, we waren ons leven lang vegetariër. We hebben nooit geen vlees gegeten, niet? Maar nu... Ja, komkommer is gevaarlijk, ja. taugee is gevaarlijk, tomaten zijn gevaarlijk, ja. broccoli is gevaarlijk. Ja, het is dus geen pretje meer om op het ogenblik uh, vegetariër te zijn. Nee, nee, het is levensgevaarlijk worden om uh, groen te eten. Ja, wij eten nu vlees. Zo, ja, maar nee, het heeft ons nog heel veel moeite gekost om daar aan te wennen, hoor. Maar we hebben heel hard geoefend en we kunnen het nu. Oh. Uh, Theo zal het ja. u even laten zien of laten horen met een klein gaakballetje, Theo. Ja, Theo, laat zien. Ja. Daar gaat hij. Oh. Zo. Goed zo. Goed zo, Theo. Dank u wel. Ja. Maar uh, nu het ons gelukt is, uh, willen wij onze collega vegetariërs helpen om ook vlees te leren eten. En Jij. daarom organiseren wij deze zomer vleesworkshops in onze boerderij in Bokstof ja. vanaf uh, 15 juni. Mm -hmm. Eén week intern voor 2015 euro all-inclusive. Zo, ja. ja. Ja, en dat is voor groepen vegetariërs die samen willen leren vlees eten. Uh, vlees en vriendschap. Ja, ja want dat ja. samen is heel belangrijk. Want wij vinden dat je het samen moet doen. Samen, samen. door de zure appel heen bijten. Ja, ja in dit geval door de zure zult natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja dus ja. Wij, uh, wij gaan allerlei dingen doen samen eigenlijk. Wij gaan uh, samen wandelen. Wij oh, ja. doen spelletjes. Wij doen yoga. Ja. En tussendoor zijn dan de vleestrainingen. Ja, je kan ook kiezen tussen verschillende workshops. Oh. Uh, worst, kip en varkens. <lacht> of uh, ham, schaap en rund. En uh, we beginnen met een workshop uh, gehakt eten. Ja, en uh, voor de gevorderden hebben we een workshop... een uh, uh, ja. workshop or orgaanvlees. <lacht> <lacht> ja, en om, Sorry, het, om het gezelliger te maken... gaan we misschien nog combinaties maken met schilderen. Oh. Er ah, wordt dan de cursus vlees en verf. Maar dan ja. moeten wij nog een kunstschilder voor aantrekken. Dus dat zal wel de grote vakantie worden dan. Ja, maar Is het niet te raar dat u nu opeens wel dieren gaat eten? Die, die dieren kunnen er ook niks aan doen aan die Duitse infectie. Die dieren kunnen er wel iets aan doen. Oh. Een bacterie is een dier. Ja, en een agressief dier dat valt ons aan in onze eigen veilige vegetarische wereld. Dat is toch schandalig, of niet? Wij doen dit om de dieren te straffen. De dieren hebben ons enorm teleurgesteld. De dieren zijn ons heel erg tegengevallen. Uh. Ze hebben het aan zichzelf te danken. Wilt u nog een gehaktballetje? Uh, uh, nee, dank u. Uh, oh, <coughs> maar oh, met, een bacterie kracht. is toch helemaal geen dier? Ach, ze kunnen ze veel zeggen. Voor ons is het een dier en ja. klaar. Nou, uh, ik wens u veel sterkte en succes en welkom. Uh, dank voor uw uh, komst naar de studio. Ja. En de mensen kunnen zich opgeven voor de cursussen op www.vleesenvriendschap.nl. Vegetarisch, uiteraard. Ja. Ja, uiteraard. Harry van Loom, Pieter Bouwman en Marjan Luif, hoor u. Met spanning zat de culturele wereld te wachten op de brief van staatssecretaris voor cultuur Halber Zijlstra. En vandaag is hij er dan. En daar blijkt uit dat hij zich niet veel aantrekt van allerlei adviezen, Ook niet van het advies van de Raad voor Cultuur om bijvoorbeeld die bezuinigingen uit te stellen. En vervolgens de kaasgraf te hanteren. Hij zegt topinstellingen in de cultuursector die moeten ontzien worden. Uh, daarom worden instellingen uh, als musea, uh, erfgoed en bibliotheken... die worden ontzien. Uh, we kiezen ervoor om niet de kaasgraaf te hanteren. Daar ga ik het over hebben met Mark van Warmerdam van theatergroep Orkater. En aan de telefoon Gerard Rooijakkers van de Raad voor Cultuur. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. En hier aan tafel ook Barbara Barand. Want zo direct gaan we het over haar sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. Volg je ook een beetje die bezuiniging op de cultuur, Barbara? Uh, ja, zeker. Ik vind dat... Uh... Een trieste devaluatie van ons land. Het land wordt juist leuk gemaakt en gekenmerkt, vind ik. Uh, als je een ontwikkeld land bent door de kunsten... en dat moet je helaas subsidiëren... omdat er niet altijd genoeg geld voor is. Maar, maar hoor, zie, of, of, of, of als het om cultuur gaat, jij het liefst? Ga je naar theater of film of uh, muziek? Veel te weinig. Uh, ik ga af en toe naar concert ik ga af en toe naar theater... en veel te weinig naar de film. Allemaal veel te weinig. Maar ik vind dat het een land leuker maakt als er ruimte is voor cultuur en gekke, gekke ingevingen... gekke mensen die mooie dingen maken. En... Gekke mensen, Mark van Warmendam bijvoorbeeld. Ja, is dat even... bedoel ik niet negatief, maar die, dat zijn creatieve geesten... die kunnen dingen die jij en ik niet kunnen. En dat vind ik heel leuk. Het, het, het, de brief is er, Mark van Warmendam, van uh, Orkator. Ja. Uh, nou ja, de kern even heel kort gezegd... Hè, topinstellingen moeten ontzien worden. De podiumkunsten waar jij ook mee bezig bent... die uh, krijgen het zwaar te verduren. Die gaan van 236 miljoen naar 156 miljoen. Even een eerste reactie. Ja, het meest treurig is eigenlijk dat hij voor de zoveelste keer... I, de, de staatssecretaris, niet weet te verrassen. Het is uh, vanaf het allerbegin 200 miljoen bezuinigen geweest... het afschaffen van de BTW. En dat is het, uh, was het halverwege en dat is het nu nog steeds. Afschaf, hij wilde de, de, de BTW op de kaartjes de de juist vervolgen. Verlagen. Ja. ja, en, uh, en uh, 200 miljoen bezuinigen. Die bedragen die zijn onaantastbaar gebleken. Hij blijft dat dat gewoon... betekent dus ook dat hij geen enkele gedachte heeft toegelaten of het nou is van een wethouder van een grote gemeente... of een econoom, of een artiest, of het publiek. Het maakt hem allemaal geen donder uit. Ook niet de gedachte van de Raad voor Cultuur, Gerard nee. Rooijakkers? Ja, hallo. Teleurgesteld neem ik aan. Ja, uh, in de brief van de staatssecretaris uh, wordt duidelijk dat hij overigens... ...behoorlijk veel uit het advies van de Raad voor Cultuur... Eh, ...overneemt als het gaat om de invulling... ...maar op een aantal essentiële punten wijkt hij af... ...en dat sluit aan bij de voorgaande sprekers... ...en dat is met name de fasering... ...van de invoering van die bezuinigingen... het gaat over 200 miljoen... ...en hij wil dat eh, in één klap... ...in 2013 eh, gaan uitdelen... ...terwijl wij pleiten voor een gefaseerde invoering... ...wat ook helemaal... Eh, ...logisch zou zijn... ...als je meer ondernemerschap... ...in die sector eh, wilt eh, bevorderen... ...want dan... Stie stimuleer je dat instellingen niet alleen kunnen afslanken... maar ook marktmogelijkheden kunnen verkennen. Uh, kortom, ja, u, u ze kunnen hij, oriënteren hij, op ja. dat nieuwe bestel. En nu wordt dat in één keer ongedaan gemaakt door die fasering niet over te nemen... die ja, wij met goede zegt, argumenten hebben voorgesteld. Over, maar dit lijkt me een heel cruciaal punt, namelijk het uitstellen hè, van, ja. die, van die bezuinigingen... wat hij niet overneemt. Nee, dat neemt hij niet over. En uh, wij zeggen, je kunt hetzelfde effect bereiken... Uh, namelijk hetzelfde bezuinigingsbedrag uh, bereiken door het gefaseerd in te voeren. Je hebt dan ook minder frictiekosten. Hij heeft 150 miljoen frictiekosten gereserveerd. Dat zijn dus eenmalige kosten... Kosten die met zich meebrengen en... als je alles gaat bezuinigen ja, en veranderen. Als je ja. dat over drie jaar uitsmeert, want die 150 miljoen... die komen ook nog eens een keer ten laste van het cultuurbudget. Wat dat... is het grootste bezwaar dat u hebt tegen deze maatregelen van Seilster? <lacht> nou... Het feit dat we vinden dat de instellingen tijd moeten krijgen om zich eh, gefaseerd daarop in te stellen, vinden wij eh, vooral ook dat de keten van instellingen daarmee wordt verbroken. En dat is van belang. Ja, dat betekent in feite dat je een mogelijkheid krijgt om een culturele carrière te maken. Dat gaat gewoon heel primair over het feit dat je als kind muziekles krijgt, dat je op een gegeven moment een opleiding volgt, in productiehuis ervaring kunt opdoen en op die manier kunt doorstromen. Idealiter naar die excellente top. En Zelstra wil die excellente top ontzien, daar wil hij goede sier mee maken, maar de hele brede piramide eronder, de hummuslaag waarin de cultuur als het ware echt ontstaat en waar mensen, getalenteerde mensen carrière kunnen maken, daar gaat, daar hij, gaat hij op snijden. En wij zeggen die top waar je nu zo trots op bent, hè, die staat binnen vijf of tien jaar droog. als er niet een nieuwe aanvoer is vanuit die brede basis. En dan in het verlengde daarvan een derde punt. Dat zijn de, uh, uh, dus de regionale spreiding. De klappen vallen juist uh, in de regio's. En uh, dat staat haaks in feite ook op het voornemen van dit kabinet. En hij. Het. Ik heb de brief net heel snel gelezen. Hij zegt ook, ja, nee, regionale spreiding is voor ons erg belangrijk. Maar in de praktijk zul je gaan zien dat met name in de regio's hele harde klappen gaan vallen. Te meer daar al die instellingen, niet alleen met rijksgeld, maar ook met provinciaal en gemeentegeld worden ondersteund. Dat wordt ja, Dus eigenlijk heeft u, Mark van Warmen, zei het ook, uh, heeft hij misschien een klein beetje, maar op hele cruciale punten niet, naar de Raad voor Cultuur geluisterd. Ja. Wat betekent dat eigenlijk voor de Raad? Ja, voor de Raad betekent dat dat wij erop blijven hameren uh, het belang van onze argumenten om dit advies uh, uit te brengen die argumenten maar zijn echt hartstikke... niet u geluisterd. Nee, die heeft de staatssecretaris niet overgenomen, maar wij adviseren ook de Tweede Kamer. En wat we dus nu ook gaan doen is kijken hoe deze voorstellen in de Tweede Kamer gaan vallen en wat dat voor een, een debat gaat opleveren. Dus sowieso zullen wij onze standpunten blijven toelichten, maar daarnaast ja, zullen wij u, u, ook nog duidelijk u maken op, op de Tweede Kamer. Da daar wens ik u veel sterkte bij. Ik wens u voor dit moment uh, die sterkte. En dank u even voor uw eerste reactie, Maak van Warmendam. Nog ja. even van uh, jouw sector. Uh, waar vrees je dat? grootste klap gaan vallen? Nou ja, ook in, in de breedte vooral. En ook in, in, de, in Maar in de, de breedte, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Maar wat betekent het bijvoorbeeld concreet voor jullie? Uh, de, kijk, dat is de ingewikkelde van de, iedere keer de situatie. De, het gaat steeds over bedragen. Ja. Uh, nu kan ik eigenlijk alleen maar zeggen... de pot waaruit Orkate geld krijgt... die uh, halveert ongeveer... en het aantal aanvragen zal verdubbelen wie daar geld uit zullen krijgen en hoeveel, dat is allemaal nog maar de vraag. Maar, maar je, je kan dus maar de helft doen van wat je deed, of je, niet? Je kan, ja, je kan ervan uitgaan dat, dat de helft tot driekwart verdwijnt. En dat is die onderkant waar zojuist... Uh... Hij is staatssecretaris Zijlstra, bedoel ik dan, die zegt... ik kies voor kwaliteit. Onterecht? Nee, het is altijd goed om voor kwaliteit te kiezen. Maar dat is ook een, dat is een, een, een loze kreet... Ja. Want die kwaliteit die zit in, bovenin en in het midden en onderin. En dat moet je allemaal op een goede manier begeleiden. En ik. Kijk, wij hebben vanaf het begin af aan gezegd. Uh, als er bezuinigd moet worden in het land, waarom de cultuur niet. maar dan evenredig met alle andere sectoren. 10 tot 15 procent hadden wij met z'n allen kunnen dragen. Of het nou musea zijn, of theatergezelschappen, dansgezelschappen, orkesten. Maar dit is zo ongelooflijk rigoureus. En veel. Uh, dat, dat kun je beschouwen als een daad van agressie. Zo beschouwt het dan. Een ander argument van Zerfsen is altijd dat jullie moeten meer geld zelf verdienen. Hè? Meer geld uit de markt halen. Is dat te doen? Nou, Ik was een paar weken geleden op het ministerie. En toen heb ik tegen een van de ambtenaren gezegd... naast die 200 miljoen is eigenlijk de allergrootste schade... die uh, dit kabinet teweeg brengt, is de imago-schade. En er wordt gezegd, wij zijn subsidieslurpers en we gooien er met ons pet naar. En vervolgens wil diezelfde staatssecretaris... dat wij uit de markt geld gaan halen. De markt ziet ons aankomen... Wij zijn een stelletje slapjaar. De markt wil jullie geen geld geven? Als, als de staatssecretaris uh, een echt een warm hart voor de cultuur had gehad... ondanks de bezuinigingen, dan had hij dat land opgeroepen... van we moeten bezuinigen, maar help allemaal mee om hier doorheen te komen. Maar dat is de enige manier toch om te overleven. Sanne Vogel is een vriendin van mij en de Vogelfabriek krijgt ook veel minder subsidie. En zij is nu heel hard bezig, wordt vriend van, en ze wil nu ook bedrijven gaan benaderen. Ja. Volgens mij is dat het enige wat jullie rest in de tijd van crisis. Ja, maar... Nou, voorlopig ik eerlijk eerlijk kan, mag ik tegen dit kabinet. Ja, maar maar... Moet ook nog door de jij denkt Kamer. ook de Tweede Kamer, daar moeten we ons nog op gaan richten. Ja, maar dat is ook maar weer een stadium. Want uh, uh, je moet je niet vergissen in het feit dat er een wind door de hele politiek waait. Hè? Dus die bezuiniging voor cultuur, die is niet alleen maar links of rechts of midden. Maar wat gaat er gebeuren? We gaan jullie actie voeren. Ik weet zeker dat de, de hardste actie nog niet geweest is. Wat zal er dan bijvoorbeeld kunnen gebeuren ja, nog? Gaan we hier een beetje vertellen. Nou ja, nou, ik oh, niet. Nee? <laughs> Geen voorstellingen meer? Bedoel. Ik kan toch mensen oproepen om juist daar je verwarmd ja, te maken? Ja, maar het gaat ook om dat je het juiste moment kiest om de juiste actie te maar doen. Mag ik nog iets zeggen? Want wat volgens mij hebben heel veel mensen, denken over uh, kunst en cultuur, iets elitairs. Ja. Wat volgens mij heel belangrijk moet zijn, is dat inderdaad benadrukt wordt dat de leuke kleinere dingen verdwijnen en ook inderdaad... Um waarom we kunnen genieten in dit land... Ja. Uh, daar moet een, een, een, een grond voor zijn. En dat verdwijnt. Het is niet alleen maar elitair. Je ziet steeds meer kunsten. Die, ik ben me wel eens een voorstelling geweest. Het zitten allemaal middelbare scholieren. Ja. Daar is de kunst ook voor bedoeld. Het zijn niet alleen maar wit, witte ja, maar oude maar dat, mannen die daarheen moeten gaan. educatie dat, dat is het de, het meest, willen ze overigens nog wel... Uh, van een groot deel in stand houden. Ja, maar dat is het meest treurige. van. Maar, maar, maar, maar Mark, en maar, niet maar, alleen kunst- kunsteducatie. Nee, nee, nee, ik wil nee, even afsluiten ja. weten ja, maar, van je. Want dat, dat, jij zegt net, ik ga niet zeggen wat we gaan nee. doen. Maar wat kun je nog doen dan? Ja, maar ik wil hier toch eventjes doorgaan. Oh Barbara. Ja, Oké, okay, tot slot dan. Hè, want Er is steeds gesproken over links hobby. Dit beleid, ja. deze bezuiniging, maakt het tot een rechts hobby. Ja. Er is alleen maar geld voor de toporkesten, voor topdans, voor top... Ja. voor alles wat duur betaald kan worden. Eigenlijk het, het verwijt dat er vanuit uh, een bepaalde politieke hoek komt. bevestigt Precies. hij zelf door, ja. zeg jij, cultuur een rechts ja. hobby te maken. Ja. Goed, daar moeten we het dan voor nu Succes even ermee. bij laten. Dankjewel. Dank en sterkte in de strijd. Want wij gaan weer naar een ander stukje kunst en cultuur luisteren. Christel. Living Home Kristel. Sport met Barbara. Barbara Is een keer geen Frits. <laughs> Voor sommige luisteraars misschien een hele opluchting. Barbara, dank je dat je er bent. Leuk dat je er bent. Uh, we gaan het over jouw sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. Uh, maar ik zal even beginnen met uh, een relletje vanochtend. Uh, foto's van nederlands elftal spelers in de kranten uh, met Braziliaanse schonen. Ja, dat was gisteravond al uitgelekt. Ja, ik begreep, dat waren allemaal uh, witte jongens. Die kunnen niet zo goed samba dansen, dus ze kregen wat samba lessen. Want er is ook dat een heel, heel mooi fotootje van de Surinaamse jongens. Die staan allemaal aan de kant te lachen. Dus ze hebben een beetje samba leren dansen, denk Wordt het een rel, denk je? Nee, weet je, met dit soort dingen gaat het er volgens mij om. En je hebt met, met, met, maar met één iemand heb, jij, daar heb je verantwoording aan, het, aan af te leggen. Als je dat al hebt, dan zijn je eigen partner. En ik geloof dat alle vrouwen het prima vonden. Dus wat maakt het verder uit? Ze hebben niemand verkracht. Het zijn geen Strauskaantjes. dus... Nee, Dirk Kuik zei van, ja, uh, die beelden die zien er misschien wel zo uit... maar uh, wat je ziet is niet wat het was. Die vrouwen liepen tegen me aan en ik duurde ze een beetje ja. weg. Nou, ik denk dat Dirk het heel mooi verwoord heeft. <lacht> Daar ja, heb ik ook altijd zo last van, dat die vrouwtjes tegen me aanlopen... en dan duw ik ze heel zachtjes weer weg. Je herkent dat. Ja. Nou ja, je moet wel, wat dat betreft, als je dit niet wil... Nee, het moet je is, het natuurlijk het nee, niet. Gewoon, iedereen heeft tegenwoordig telefoons en ja. foto toestellen en noem maar op. Nou, ja, dat is wel heel lullig. Ze zijn inderdaad een. Uh, wilde een leuke avond hebben. Het is een beetje naïef dat ze misschien denken dat dat niet gefotografeerd wordt. Maar verder. Uh, de vrouwen vinden dat het, het geen probleem, zeg jij. Dus wat dat betreft zal het misschien een storm in een glas water zijn. De dieptepunten, wat jou betreft sportief, deze week? Ja, ik uh, ben op uh, drie begonnen met LeBron James. Die is, gaat het waarschijnlijk weer niet waarmaken. Wordt de nieuwe Michael Jordan genoemd. Met één verschil dat Michael Jordan ook titels pakte. Hij staat nu weer achter met uh, Miami Heat tegen Dallas. En weer laat hij het afweten dan. In het vierde kwart laat hij het afweten. Hij maakte de transfer van Cleveland naar Miami. Wordt sindsdien door heel Amerika gehaat. Zou daar echt kampioen moeten worden. Maar staat dus nu weer 3-2 achter tegen Dallas. Nog één overwinning voor Is Dallas. Is dat iets wat jij heel erg intensief volgt? Uh, nou, ik heb in Amerika gewoond. En, en toen uh, werden de Bulls weer kampioen. Terugkeer van Michael Jordan. Dus het waren uh, Pippen, Michael Jordan, zat uh, toen bij Houston. Zijn het uh, allemaal namen die Mark van waar we dan ook wat zeggen? Of niet? U, u, überhaupt, uh, ba basketbal of? Sport. Sport wel. Uh, fietsen, kijken. <laughs> fietsen, kijken. Maar We Michael Jordan uh, ken je toch wel? Ja, Michael Jordan. Ja, Michael. Ja, oh, okay. nou, ja, okay. Ik heb de, het geluk gehad dat ik Michael Jordan live heb mogen zien spelen. Mogen zien, in, mocht hem interviewen. Dus dat was een feest toen ik daar woonde. Dus daarom volg ik het nog. En jij dacht, nu komt er een nieuwe en dat is volgens ons nog niet zo. Nou ja, hij is wel fantastisch, maar je moet ook winnen en uh, dat was het verschil. Met Andere dieptepunten. Ja, het is net al even aangehaald in de column... dat de vrouwen van Iran gedisqualificeerd zijn in een wedstrijd tegen Jordanië. Ik vind het heel fout dat je het op deze manier doet. In de Iran laat ik dat vooropstellen. Het is een vreselijk regime. Dat vindt iedereen en ook de vrouwen die net gememoreerd werden... die wel mogen studeren, maar verder natuurlijk niets mogen... omdat het een verschrikkelijk land is... Maar ik vind dat je die sporters niet moet straffen. Dit is de manier voor hun om misschien het land uit te komen... en om ons te vertellen hoe erg het daar is. En je moet dat op heel andere manieren. En ieder land heeft nog steeds betrekkingen met Iran. En wij worden hier in Nederland ook pas boos als er een Nederlandse vrouw wordt opgehangen. Wat een bullshit. We weten al jaren hoe schandalig regime dat is. Ja, Sepp Latten zal zeggen... ik kom juist op voor het recht van de vrouw om geen hoofdhoek te dagen. Ja. Dat klopt, maar dat moet je op hele andere manieren doen. En we moeten, we weten al dat die uh, toen met de verkiezingen gesjoemeld is. Het verschrikkelijk zijn de mensen toen onderdrukt toen ze door uh, een opstand was. Dan zie ik trouwens in Nederland niemand de straat op gaan als er andere dingen gebeuren, andere dingen in het Midden-Oosten gaan. Uh, heel veel mensen de straat om te demonstreren, maar als in Iran van alles gebeurt, zie ik al die mensen niet de straat Helemaal op gaan. Helemaal niet. En hier hadden ze deze vrouwen gewoon moeten laten spelen. Ja, ik vind dat je op andere. Ik ben een keer bij een bijeenkomst geweest waar Iraniërs demonstreerden... toen uh, gesjoemeld was met die verkiezingen. en Die opstanden werden neergeslagen. Er stonden 1500 prachtige. Hele mooie vrouwen, ook gestudeerde, intelligente vrouwen. En ik was de enige Nederlands, geloof ik, daarbij. Laten we daar dan uh, voor opstaan en niet die vrouwen... Je bent het eens afnemen. met Justus Van Oel. Uh, het laatste dieptepunt? Um, ja, het grootste dieptepunt van deze week vind ik Preudon. Die Twente voor Al-Shabaab. Klinkt als zwaar, Ja, maar het is in Saoedi-Arabië een van die andere vreselijke landen waar je toch absoluut niet wil zijn. Zeker niet als vrouw. Nu hebben wij in de, in de eerste helder die we hebben gemaakt, mijn vader en ik, hebben wij noord bokarië en Fouke Boy geïnterviewd. Als je dat interview leest, zij hebben allebei in Saoedi-Arabië gevoetbald. De een als voetballer en de andere als trainer. Zij waren doodsbang. Je bent daar als vrouw niet waar. Kleine meisjes moeten zelfs van die hele sluiers... Maar dit op... zijn mannen. Ja, maar goed, ik vertel nu wat de mannen hebben meegemaakt. Noordin Boukari zei dat hij een laptop van een teamgenoot eh, leende. Daar stond een onthoofding op en dat vond iedereen prachtig. Daar mocht je niks over zeggen. Je paspoort wordt afgepakt, omdat ze zeggen dat je dan een visum krijgt. Je, je krijgt het paspoort niet terug. Je moet luisteren naar hun, je krijgt je geld niet. Er staat letterlijk in, ze hebben allemaal hun geld niet gehad. Ze kregen de huizen niet waar... Die beloofd werden de auto's niet. Mulkari zegt, ik kreeg een levensgevaarlijke Honda... met 85.000 kilometer op de teller en een gebroken raam. Wat carglass kennen ze daar niet. Ik heb mijn geld nooit gezien. En beide zeggen, toen we eindelijk weg mochten... na heel veel zeuren en hele angstige momenten... Toen we het zijn luchtruim hadden verlaten, zetten ze een uh, een stoel achterover en nam een borrel. Pas Toen voelde uh, ik mij weer veilig. En nu gaat Conclusie: deze... Prudhomme leest helder. Nou, niet. Ik hoop, nee, ik hoop dat hij nu luistert, want het is een ontzettend leuke trainer. Alsjeblieft, Michel Prudhomme, ga er niet heen. Je krijgt je geld niet die 2 miljoen die je beloofd. Wordt. Het want is een schrikkelend gaan, Denken veel mensen. Je hebt hem nee, gewaarschuwd. het gaat daarvoor. Maar en wat wel leuk is, ja? dat Kluiver trainer wordt van het tweede elftal van Twente. Dat weer wel. Dat vind ik heel erg leuk. De hoogtepunten, want we hebben nog weinig tijd. Ik houd heel kort. Nadal die weer Roland Garot heeft gewonnen, een fantastische voor. Functie heeft. Altijd in Mallorca, als hij op zijn eiland weer terugkeert. iedereen, maar dan echt iedereen een handtekening geeft. en dan heerlijk vakantie weer gaat vieren. Een fantastische, Ik wil dat hij de iedereen een handtekening geeft. vind ik mooi. Na Lee hoort daarbij, die dan wint de Chinezen. Ik geloof dat John van Lott. omdat de teleurstelling. Ja, die had, zegt dat toont aan dat vrouwen niet kunnen tennissen. Nee, dat is totale onzin. Uh, het is juist heel erg leuk dat er nu ook Chinese tennissers komen. Wederom, het is goed voor vrouwen om eruit te komen. zeker in een land als China. En dat is ook nog een hele leuke meid. Ze heeft journalistiek gestuurd. Er staat een heel leuk verhaal over haar aan komende week in Nieuwsport. Dat moet iedereen lezen. En dan begrijp je ook wat meer van het Chinese vrouwentennis. Ja, ik had er nog bij uh, willen doen, een hoogtepunt, dat Oranje is zo goed omgegaan met de, de omstandigheden mm -hmm. in Uruguay. Want maar je dan... moet afsluiten, dus. Nou, Oké, okay, nou, mijn hoogtepunt is Marjan Olvers, die in de raad van commissarissen van Ajax komt. Eindelijk een vrouw. Ze is de eerste vrouw die hoogleraar sport en recht gaat worden. En ze heeft jarenlang met haar man Tommy Haring Chakuriki gerund, de sportschool, die onder andere Bader Hari hebben getraind vroeger. Dus ze is een vrouw en van de straat. En uit Amsterdam. En ze is geleerd, want ze wordt hoogleraar sport en recht. Applaus daarvoor. En ze, gaat in de commissaris, wordt, raad van, ze wordt commissaris van Ajax. Precies, samen met Edgar Davids. We gaan kijken of dat Ajax vooruit gaat helpen. Dankjewel, dat Barbara wel. Baron. Mark van Warmedam, dank. En we gaan je zo direct wellicht nog horen. Want dan gaan we het ook nog over die bezuinigingsplannen van Seilstra... op cultuur hebben in Vrijdagmiddag Live.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 bos, duinen en één keer per jaar het wereldberoemde theaterfestival Oerol. Ja, dit is het uh, geboortehuis van Oerol. Luister zondag naar de documentaire Het Geluid van Oerol. Hier is het aanwezig begonnen. Over de ziel van een festival. Bedreigende bezuinigingen en Oerol als manier van leven. Vrijheid, vrolijkheid en genieten. Zondagavond, 9 uur, Oerol in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.